Het is twee uur, Jeroen Tsepkema met het NOS-journaal. De beoogde premier van Italië, Mario Monti, weet nog niet of er extra maatregelen nodig zijn om het land weer financieel op orde te krijgen. Het Italiaanse parlement ging afgelopen week akkoord met een uitgebreid pakket van bezuinigingsmaatregelen, maar Monti vindt het te vroeg om te zeggen of het pakket ver genoeg gaat. Vandaag gaat hij verder met de consultaties voor de vorming van een nieuwe regering, maar wanneer hij daarmee klaar zal zijn is nog onduidelijk. Monti maakte wel duidelijk dat hij tijd nodig heeft om economische hervormingen te kunnen doorvoeren. Hij wil daarom aanblijven tot de verkiezingen in 2013. Maar de leiders van sommige partijen willen dat Monti haast maakt, zodat er over een paar maanden al vervroegde verkiezingen kunnen worden gehouden. De A50 bij Eindhoven is weer open na de reconstructie van een dodelijk ongeval van deze zomer. Toen botste een vrachtwagen achter op een stilstaande auto. Een vrouw in die auto kwam daarbij om, haar partner stond in de berm. Om de toedracht op te helderen maakte de politie de afgelopen uren onder meer foto's en videoopnames. Tussen 10 uur en half twee was de A50 dicht tussen Son en Sint-Oederode. Het is nog onduidelijk of het onderzoek iets heeft opgeleverd. Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat bekijken of de nieuwe zorgwet van president Obama in strijd is met de grondwet. Centraal staat de vraag of de overheid iemand mag verplichten om een zorgverzekering af te sluiten, zoals Obama wil.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 Een hele goede nacht en hartelijk welkom. Eeuwenlang was er maar één keus als je de laatste adem uitblies. Je werd begraven. En die vanzelfsprekendheid die hebben we achter ons gelaten. Want vandaag de dag kiest meer dan de helft van de Nederlanders... voor de oven in plaats van een gat in de grond. En opmerkelijk genoeg geldt dat zowel voor gelovigen als ongelovige mensen. Want van ouds gaven gelovigen de voorkeur aan begraven... maar in sommige christelijke dorpen ligt dat nog steeds gevoelig. En daarover straks een reportage. Nu eerst muziek van Randy Crawford. The Crawford and the same old story, the same old song hier in De Nacht op 1. Iets meer dan de helft van de Nederlanders kiest tegenwoordig voor crematie. En vanuit is er met name bij christenen weerstand tegen cremeren. Maar die weerstand lijkt te verdampen. In het crematorium gaat één op de 6 crematies gepaard met een kerkelijke uitvaartplechtigheid. Een reportage van verslaggevers Steven Emmens en Maarten Hag... over de veranderende christelijke begraaftraditie. Het alternatief is dus gewoon cremeren.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 Of verbranden. Dan gaan we naar een belangrijk agendapunt. De, de regelgeving, begraafplaatsen en urnenvoorziening. Een maandagavond in het Veloese Elburg. De gemeenteraad vergadert over de bouw van een urnenmuur op de Algemene Begraafplaats. En Wanneer in Nederland 57% van alle overledenen gesormeerd werden in 2010 lijkt het ons niet meer als een normale zaak... dat ook Elburg wordt voorzien van een bovengrondse voorzien. Het zou een voetnoot in geschiedenis kunnen zijn. Waren het niet dat Elburg een van de laatste gemeenten is in Nederland... die het cremeren actief ontmoedigt? Wij als SGP zijn er niet voor. Wij vinden het huidige stand van zaken van een ondergrondse kunnenverziening vinden wij voldoende en we zouden het daar graag mee willen laten. Een opmerkelijk gegeven. Nu inmiddels meer dan de helft van Nederland zich niet meer laat begraven... maar ...kiest voor gremmeren. Tot voor kort hield Elburg stand en was een urnemuur taboe. Tot verdriet van enkele inwoners. Die eerste. Opgetogen en vol verwachting. Onze lieve dochter en zus. Het is Willeke. Willeke Ze is overleden op 19 mei 1992. Ja, kwart verreven s'avonds. Wat gebeurde er? Auto hier op deze Oosterdorp straatweg. De Jonge man, keek niet uit... En zij kwam van rechts en uh, hij leed er zo vol in. Dus. Bijna twintig jaar strijdt Joop Wijnbelt uit Elburg... om zijn dochter, die na haar overlijden gecremeerd werd... een volwaardige plaats te geven op de algemene begraafplaats van Elburg. Van 1992 tot 2004 lag de as van zijn dochter in Zwolle bij het crematorium. En niet in Elburg. Hier kon het niet. Nee, dat, dat kon helemaal niet. Daar was helemaal niet over te praten af toen die tijd. U bent Elburgenaar en u besloot om uw dochter te cremeren. Ja, dat doen we zelf ook. We hebben het uh, gewoon op tafel gelegd een keer. Ik had het meegemaakt in de familie en ik vond dat zo netjes. Dus ik heb gewoon gezegd van, uh, nou, ik ga dat doen wat jullie doen. Nou, we waren er allemaal voor. In 2004 stond de gemeente eindelijk toe dat Urnen begraven mochten worden. Uit het zicht achter een haag en een pergola. Dat is cyclamers. Dit is een, een, een, een den, die, die hebben we gepoord. Die zitten er vast in. En die twee die zitten gewoon in de pot. Grisant is dat. Dat is toch gezellig zo, voor zover dat kan. Maar dat was niet het eindstation. Joop wilde zijn dochter bijzetten in een urnenmuur. Er zit nog kant en klaar in, in dat keldertje. Dus ze kan er zo uitgehaald worden en zo bijgezet worden. Want de sierurnen zitten er nog omheen. Als je je laat cremeren... dan moet daar ook een fatsoenlijke gelegenheid zijn... om dat op de juiste manier te beëindigen, af te maken. En dat, Dan past het... dit grafje niet bij? Nou, niet echt. Wij hadden liever de urnenmuur gehad. En dat uh, kon niet hier. Want er was geen muur, er was geen plek? Ja, de plek was er wel, maar de, de, de bereidheid van de politiek was er niet. Voornaamste de hinderpaal voor een zichtbare urnenmuur in Elburg... was al die tijd vooral de SGP. Dus voor ons was SGP een gevoelig uh, dicht onderwerp. Maar nu wordt het spannend. Want het lijkt erop dat binnen de fractie van de ChristenUnie... twee van de drie raadsleden de Urnenmuur toch gaan steunen. Omdat wij toch van mening zijn dat naast ons principele besluiten... begraven voor ons maatgevend is... wij toch oog willen hebben voor de ander die er anders over denkt. En daardoor willen we ruimte creëren. En dat zou een meerderheid betekenen. Je zou het urne debat in Elburg kunnen wegzetten als een achterhoedengevecht... in een Velus SGP-bolwerk. Maar volgens de protestantse theoloog en rituele kenner Henk Vreekamp... is dat te kort door de bocht. Niet alleen in kringen van de SGP, maar in de hele christelijke kerk... is cremeren altijd een moeilijk thema geweest. Met mijn weten is begraven de, de hoofd, het hoofdspoor, de tendens geweest. In de vroege kerk speelde het graf een centrale rol. Dat was de verbintenis met Christus die begraven is... in de hoop op de opstanding. En het lichaam rust. En we zeggen ook rust. Vaak zie je op graven ook staan rust, zacht. Rusten in het graf tot de dag der opstanding. Volgens Freekamp waren tot voor kort kerk en begraven nauw met elkaar verbonden. Maar is dat nog steeds zo? Maar er kan ook een, een verkorte dienst hier gehouden of een verlengstuk vanuit de kerk. In het Zwolse crematorium Kranenburg laat directeur Bert Holthoff zien... dat kerk en geloof geen vreemden meer zijn tijdens crematieplechtigheden. En dan zetten we deze altaartafel. Het staat nu net andersom. Aan de voorkant zitten de symbolieken. De wijwater hebben we erbij. Dat halen we ook uit de klooster hier op de Assendorpenstraat, de Paterskerk. We hebben samen met de geestelijken uh, tijd terug. We hebben ook de, de kleding voor de geestelijken, dan hoeven ze dat niet mee te nemen. Kijk, en dan kunnen ze dat hier uh, aantrekken. Er zijn drie verschillende maten. We hebben ook wanneer het uh, wel of geen kruis erbij hè? Dat, dat is dus een bepaalde op de familie. We hebben hier een kruis. Die hangt even om de hoek. En dat kan hier ingezet worden. Dat heb je op deze wand het kruis? Ik, ik zal het even, uh, even laten zien. Kijk. Okay. Dat wordt hier ingezet, hè? Dan is het zo... Uh... Kijk, dat kan erbij. En dan hebben we ook de kaas... Daar... Bijna 58% van de Nederlanders kiest inmiddels voor crematie, boven begraven. En daar zit ook een flink aantal christenen bij, zelfs van de Veluwe. Uh, nou ja, Epe, Hasselt, uh, Hassels, Elbeur, soms Staphorst. Soms in Staphorst kleding zelfs. Hoeveel christenen kiezen eigenlijk voor crematie? Als we daarnaar op zoek gaan, blijkt de brancheorganisatie van crematoria daarover geen cijfers te hebben. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, houdt alleen het Zwolse crematorium daar gegevens over bij. Dit gaat over het jaar 2010. Er zijn in totaal 984 crematies geweest. En van die 984 hebben er 749 opgegeven. Uh, niet opgegeven een geloof of dat het onbekend is. De mensen die het wel hebben opgegeven, Rooms-Katholiek, dat is 81. Eh, Protestantkerk eh, Protestant Nederlands, 63. Bij 1 op de 6 A7-crematies in 2010 was de overledene kerkelijk. En waarschijnlijk waren dat er nog veel meer. Wij krijgen vaak dat er zelfs een geestelijke meekomt. Een dominee of een pastor. Terwijl op het document staat van onbekend of niet opgegeven. Dus die mensen hangen een geloof aan. Er is zelfs een kerkdienst voor af geweest. Die geestelijk komt mee hierheen. En dan zetten we op verzoek ook een kruis bij de kist. We zetten daar Een paaskaas zetten we erbij en, en uh, dat soort dingen. Terwijl op het document staat dat het uh, niet op is gegeven. Dus in die zin weten we zeker dat toch vanuit een kerkelijke achtergrond... Uh, dat men kiest voor crematie. Dat is bij mijn weten nieuw in de geschiedenis van Nederland... en van het christendom in Nederland. Zegt theoloog en rituele kenner Henk Vreekamp. Hij schat in dat de argumenten voor crematie... voor mensen met een kerkelijke achtergrond... grofweg dezelfde zijn als die van iedereen. Er zijn een tendens in de samenleving. En dus, ik, ik zie het ook als een afspiegeling daarvan. En er zijn natuurlijk argumenten van ruimte, ruimtebeperking in Nederland. Cremeren is goedkoper. Ik vind het zorgelijk in die zin als het bewustzijn wat erbij hoort... Uh, vanuit de traditie en van het geloof van de kerk. Als dat zou verdwijnen. Sterven met, opstaan met Christus... Als het alleen maar praktische argumenten zouden zijn, ja, dat vind ik zorgelijk. Het element van het vuur is toch iets ontzaggelijk destructiefs. En daar zou ik dan wel eens over willen doorpraten. In welk spoor we gaan als we eigenlijk zonder verdere rekenschap uh, zouden cremeren. Praktische argumenten voor crematie verdringen in kerkelijke kring... steeds meer de geloofstraditie van het begraven. Plaatsen zoals Elburg, die tot nu toe alleen maar die geloofstraditie ruimte wilden geven, moeten schoorvoetend overstag. Waarbij ze het geduld van hen die kiezen voor crematie flink op de proef stelden, weten ze op het crematorium van Zwolle. Vanuit Elburg hebben we ja, toch wel van een jaar of tien terug dat we hier crematies hebben gehad. En dat inderdaad in Elburg geen, uh, geen voorziening was om daar de urn te plaatsen. En die urn die staat hier bij ons in het columbarium, he, de urnenmuur of in een urnengrafje eigenlijk wachtende tot in Elburg wat gerealiseerd wordt. Maar voor deze mensen lijkt er goed nieuws op komst. We hebben in ieder geval het gevoel dat er de hele AAB de wens bestaat... van de meerderheid van u om een voorziening te realiseren. Met een kleine meerderheid beslist de Elburger gemeenteraad... dat er een urnenmuur op de algemene begraafplaats komt. Daarom wordt in ieder geval een urnenvoorziening, een urnenmuur gerealiseerd in Elburg... Een overwinning voor Elburger Joop Wijnbelt... die al bijna twintig jaar ijvert voor een volwaardige plek voor Urnen... op de algemene begraafplaats. De as van zijn verongelukte dochter lag eerst jaren in het columbarium van Zwolle... en sinds een jaar of zeven in een Urnengraf uit het zicht op de begraafplaats van Elburg. Want meer zat er toen niet in. Gaat de as van zijn dochter nu alsnog naar de te bouwen Urnenmuur? Dat ligt eraan. Ik wil wel, ik ben bereid... Maar dat ligt eraan wat de gemeente daar uh, tegenover wil stellen. Uh, ik ben er dus mee begonnen met deze ellende. want Het is er altijd geweest. Uh, het heeft jaren geduurd. Het heeft ons redelijk veel geld gekost. 2448 euro. Want dat kremerende was er geweest. Dus het moest gewoon opnieuw begraven worden. Ik heb de, de wethouder voorgesteld... Uh, als hij dat steentje wil vergoeden... en hij zet ons als eerste in die muur, dan ben ik bereid om daar aan mee te werken. Misschien een beetje arrogant van mij, maar... ik vind dat, dat wat, wat mensen wat ze doen kunnen... maar als ze het niet doen, dan als ze het niet meer is, dan doe ik het gewoon niet. Dan is het voor mij een uh, Een reportage gemaakt door Steven Emmers en Maarten Hag. En de hele serie over begraven of cremeren... is te beluisteren op de website ditistedag.nu. En dan aan u de vraag, hoe kijkt u aan tegen begraven of cremeren? Is u er ooit wel eens bij stilgestaan? Wat, wat uw voorkeur heeft of misschien wel heel vanzelfsprekend is. Begraven of cremeren? Belt u met 0800-1121, dat is 0800-1121, om daarover door te praten. Hier in de Nacht op een Telefoonnummer is 0800-1121. Him he don't love back when I call his name. He turns his back. The weather is growing cold.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 Nieuwe muziek van Liam Laheefs en het plaatje heet Age hier in de Nacht op 1. Naar telefoon heb ik uh, Gerard, goedenacht. Goedenacht, Herbert. Gerard, we praten uh, vannacht naar aanleiding van de reportage die we zojuist uh, hebben laten horen over uh, ja, begraven of uh, cremeren. En om dan maar gelijk de, met de deur in huis te vallen, um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat zou jij doen als je, als, je als, je, als je sterft? Wat zou je dan doen? Maar ik, ik stel eerst de vraag aan jou, Gerard. <laughs> Uh, hoe dat ik er tegenaan kijk? Kijk, uh, ik, heb een, ik had een kennis en die werkte in een crematorium. En dat is voor mij een bom hoor, dat naar binnen kwam. Die zegt, alle mensen die de oven in gaan, die komen allemaal overend. Hoe bedoelde je ja, dat, dat dan? Wordt, nou, dat is dus een moment dat die, als, die, als, dus, uh, als die hitte op hen afkomt, dan uh, door de spieren hè, worden samengetrokken. En dan, komen ze, dan trekt als het ware het lichaam samen en dan komen ze overend. Nou, dat, gewoon, dat beeld is voor mij toen zo ingeslagen. denk, Dat is toch bizar. Dus voor mij geen over wat dat betreft. Maar aan de andere kant, ik ga er voor mezelf niet geen, geen, geen wet van mede en persen van maken. Want ik denk, als je in een warm land woont, in India of zo, waar de cultuur gewoon zo is... Uh, dat mensen zo snel mogelijk of verbranden worden vanwege de, vanwege de ontbinding van het lichaam, wat heel snel geschiet in een warm land, mm -hmm. dan heb je een heel ander verhaal. Maar pak je dan weer het verhaal van de Joden, ik moet me zeggen: hoeveel mensen zijn er niet verbrand in de, in, in, in de Tweede Wereldoorlog? Denk je dat er één Joodse familielid is die zich laat verbranden? Echt niet. Nee. Hey, en zelfs zo sterk: ik heb aan de grens gekomen met België, en eruit is een begraafplaats van de Joden uit Antwerpen. Die werden dus eigenlijk, die mochten eigenlijk ook niet. Uh, dat is ook natuurlijk ook weer politiek geweest. Want de Joden mochten daar niet begraven worden, katholiek land. En die werden dan aan de overkant van de grens in Putten werden ze begraven. Dan heb je een hele grote Joodse kerm. Maar er staat geen één boom naast een graf van een Jood. Want dan mag zelfs geen takje van een boom boven het graf hangen. dan moet de open sky, open hemel zijn, weet je. Dus mensen gaan nog veel verder in, in, in, in het respect voor de, voor de doden, weet je. En. Ik denk als je christen bent, denk dat het meest rustgevende is gewoon. Dat je hier gewoon. Kijk, het is ook nog eens een beeld. Hè? In de Bijbel is dan de pool van vuur, daar mm -hmm. komt de duivel in. Hè? Nou, dus dat is al een beeld en dan ga je zelf ga je in dat vuur liggen. Ik denk ja, als christen, ik vind, ja, dat is dan mijn mening. Doe dat gewoon niet, zou ik zeggen, weet je. Wat mm -hmm. je gewoon. Maar wat vind jij zelf? En, en, en is dat dan ook de reden dat jij voor, voor begraven kiest? Ja, ja denk, als ik het zelf voor het zeggen heb wel. Maar je weet niet waar je altijd, waar je terecht komt of wie je handen je komt. Maar, nee, maar ik maak er niet druk om, maar ik kies wel voor begraven te worden. Ja, ja, maar, maar dat, dat, dat heb je ooit op een moment besloten? Of is dat gewoon omdat je dat vroeger gewoon hebt meegekregen van ja, iedereen om je heen werd begraven, dus um, is het ja. eigenlijk heel vanzelfsprekend? Nee, nee. Ik zou het niet uit de traditie doen. Ik zou het gewoon doen omdat ik vind dat gewoon in metaforisch gezien en gewoon passend bij bij je christen zijn vind ik het gewoon, en dan ook wat dan ook in de reportage je zegt van wederopstaan, ja je lichaam dat lichaam, dat gewoon natuurlijke lichaam is al lang ontbonden hé, maar het, het beeld van uh, uh, ik vind het wel mooi dus een, een wederopstanding van een, een, een opstandingslichaam, weet je een mm -hmm. geestelijk lichaam hé, dat, de, dan, ja goed uh, dat, uh, dat vind ik dan toch wel een mooi beeld en ook, ja, ik vind dan uh, Christus is opgestaan drie dagen na zijn dood Terwijl hij nog niet ontbonden was. Dus ja, dat was natuurlijk wel super. Want zijn, zijn natuurlijke lichaam was ook nog niet vergaan. Maar hij was wel oh, uh, veranderd en uh, gemetaforiseerd in een geestelijk lichaam. Een verheerlijk lichaam. En dat stond dan op. Dus ik vind het allemaal veel mooiere beelden uiteindelijk. Ja. Weet je? Maar is er dan echt een specifiek moment geweest, Gerard, bij jou, Dat je echt op een gegeven moment dacht van... Uh, ja, ik, dat, je, er komt een keer een moment in je leven volgens mij dat je daar toch over nadenkt. Of je nou heel jong bent of dat je wat, wat ouder op leeftijd bent. En je gaat op een gegeven moment volgens mij toch daarover nadenken. Ja, ik denk, ik ben katholiek opgevoed, dus dat was allemaal traditie. Hé. Uiteindelijk, dan, dan, dan weet je niet anders in die tijd, hé, want het was dan vijftig jaar geleden, word je opgevoed en iedereen werd begraven in die tijd. Maar volgens de reportage ook gewoon, er is een enorme verandering, ook bij de ja. katholieken. Dus dat maar ook maar heb je, je dan op het moment een keuze gemaakt? Want daar ben ik zo benieuwd naar. Waar, waar is dan dat moment dat dat gebeurt? Dat je ervoor kiest om begraven te worden in plaats van gecremeerd te worden. Ja, dat, dat je daar voor uh, jezelf over na hebt gedacht. Dat je denkt, ja, dit, dit, dit, uh, hier kies ik voor. Dit, dit voelt prettig bij mij, dit voelt fijn. Of hier voel ik me goed bij. Ja, net zoals ik nu zeg tegen jou, je, je kijkt om je heen. Je ziet verschillende aspecten. Je ontmoet mensen, net als die vrouw die in het crematorium ligt. Die hoort dan een verhaal van de joden. Je plaatst in de context van jouw christen zijn. En dan vind ik het meest rustgevende. Niet dat het. Ik, ik zou het ook niet nie erg vinden als iemand mij in de fik zou steken, als zou, uh, zou overleden zijn. Maar ik kies wel zelf voor een. gewoon een rustige beeld. En dat was toen. Ja, een, een, een, een, een, een aaneenschakeling van gedachten. En dan op een gegeven moment kom ik tot de conclusie. Dat vind ik het mooiste beeld. Gewoon een beeld, ja, hè? Ja, ja. ja. Nee, niet. ja nee, dat want... is. Ja. Ja? Ja, nee, maar inderdaad, dat, dat, dat is het natuurlijk ook. Ik bedoel, ja, het, het is, je bent er in principe niet meer. Dus ja, het, het is een, een laatste plaats waar je, waar je, waar je achter blijft eigenlijk. Ja, precies. Het maakt verder niet uit. Wat, nee, wat, ik bedoel, er zijn ook mensen die hun lichaam aan de wetenschap afstaan, nou we moeten ze ook ja. zelf weten, ja. daar maakt geen probleem van. Maar ja. gewoon als Maar wat vind jij zelf ervan? Wat, wat, wat, wat, wat, wat kies jij voor? Nou, ik kies zelf ook, ook voor begraven eigenlijk. En dat, dat, dat, dat komt eigenlijk omdat ik het. Nou, eigenlijk, uh, ik heb nog nooit een crematie überhaupt meegemaakt. Ik ben nog nooit uh, ben, ben ik daarbij geweest. Ik, dus ik vind het ook. Ja, voor mij staat het eigenlijk heel ver van me af. Dus kies ik eigenlijk ja. al uh, in eerste instantie mijn gevoel zich gelijk van nou voor, voor begraven. Omdat het idee, idee niet heel erg aanstaat dat, ja, dat mijn lichaam verbrand zou worden. Ja, ik, zou, ja, ja ik, vind, ik vind het eigenlijk ook wel. Weet je wat ik gedaan heb? Bij het overlijden van mijn vader. Dat vond ik zo mooi. Toen, uh, nou, was de kerkdienst. Ben ik niet naartoe gegaan, want ik, ik ben niet zo uh, voor de katholieke kerk meer. Uh, maar ik heb wel op mijn manier heb ik afscheid genomen. En ik ben dus uh, uh, nadat heel uh, iedereen weg was. Hey, mijn vader was heel veel, heel, uh, heel geliefd iemand. Heel fan, dus ook heel, heel veel publiek, heel veel mensen erbij. Nou, toen waren die mensen weg. Toen ben ik naar het kerkhof gegaan. Ja. Toen heb ik op mijn manier afscheid genomen. Ik ben naar die lijk, hoe zeg je dat, uh, Grafdelvers gegaan. Ja. Ja. En ik zeg, mag ik een schop uh, lenen, mag ik meedoen? Nou, dus ik heb toen mijn eigen vader, heb ik gewoon met de schop, heb ik gewoon met het zand, heb ik gewoon samen met, met de doodschrijver? heb ik gewoon het graf gedicht. dicht gemaakt. En dan, ja. ja, op een gegeven moment moet je dus ook op dat graf, uh, wordt het aangedrukt. Hè? Dus dan loop je met, je met je schoenen, loop je eigenlijk... Die grond aan te drukken waaronder waar onder het lichaam van je vader ligt. En dat was, dat was heel indrukwekkend. Maar ja, ik vond dat wel heel mooi om te doen. Het bizarre van dat verhaal was... Op een gegeven moment, ik pak die schop, dus echt gebeurd. Hè? Ja. Ik doe een schep, ik neem een schep zand. En ik gooi dat op het graf. Weet je wat er gebeurde? Kwam er kwam een bot van een 20 centimeter kwam er uit dat zand. Hè? Zo, dat dus dat was bleek... De... Bizar. He, dat... dat bleek dus... Dat, dat was natuurlijk, daarvoor was er een graf geweest, een oud graf, dat is ze waarschijnlijk niet goed geruimd. Ja. En er was een bot achter. Nou, dat is natuurlijk schrikken. Ik kan me en, dat voorstellen, ik, ja. Dan, dat, dat, dan ga je wel even trillend op je benen staan daar, denk ik. Nou, ik, ik heb nogal redelijk wat humor wat daar. Er waren een paar vrienden van mij bij en toen gaf ik als antwoord, waarschijnlijk ook gewoon in... Ja, gewoon in een opwelling. En ik zeg, het is goed dat ik geen hond heb, anders had ik nog een kluif mee kunnen nemen. Ja, ja dat was mijn reactie. Ja, ja. En de vrienden zeggen, nou, dit was echt kunst wat er nu gebeurt. Maar dat, dat, is, dat is wel wat, wat mij, niet dat bot dan, maar gewoon de manier van afscheid nemen. Kijk, ik ben helemaal niet traditioneel. Nee, maar, maar dat is toch een bijzondere manier hoe je dat hebt, hebt gedaan. Ja. Want voor veel mensen is het vooral eh, natuurlijk dat je een, op een gegeven moment bij een condoleren een, een bijvoorbeeld, je loopt langs de kist, je hebt de laatste blik of soms bijna de familie dat ze de kist mogen dichtdraaien. Maar jij hebt het inderdaad met een, uh, een schepshand gedaan, uiteindelijk. Schepgrond. Ja, en ik, heb, en ik, heb, en ik heb dan bij, ben ook verschillende keer bij een crematie geweest. En elke keer als ik daar was, dan zie je op een gegeven moment zie je die kist dan in die oven. Dan, nou, verdwijnt die, weet je wel. Mm -hmm. En dat vind ik zo. Dat vind ik, vind ik gewoon. Nee, dat vind ik dan heb ik, dan, dan heb ik nog liever dat in de kerkdienst of zo. En dat het allemaal heel geleidelijk en. en ja, dat is gewoon... Het is zo radicaal. Tenminste, ja. dat was mijn beeld toen ja. bij die crematie, weet je. ook een heel andere sfeer. Totaal andere sfeer. Ja. En, ik, en het voelde voor mij niet goed. Nou, bedankt voor je, voor je reactie, voor je verhaal. Ik ben benieuwd wat andere luisteraars hiervan vinden. Hoe ze aankijken tegen begraven of cremeren. En ik wens je een goede nacht, Geraar. Zelfde succes. Dank je wel. Hoe kijkt u aan tegen begraven of cremeren? Wilt u reageren op de uitzending? Belt u 0800-1121. Dat is 0800-1121. Don't think that tonight can have an ending Don't think that the dark can turn to day Don't think there's a chance of my heart mending Knowing soon you've got to go away I think perhaps our love was undermining our individual lives for what that's worth. I think perhaps our love was too confining. And now we find we've come back down to earth. I know our love was full of understanding. No, our love was selfless, pure and clean. Didn't think that it could be a bad thing, but now I cannot think of what has been. You are my delight, you are my insight, you are. I'll find another lover Someone whose love won't burn our lives away But till the time I stay here on the cover I'll think of you and fear the coming Ik uit 1975 in de nacht op een. My Daylight van Marx. We hebben het vannacht, in aanleiding van een uh, reportage die eerder uh, ge, uh, afgespeeld is over uh, begraven of uh, cremeren. En uh, ja, een, een moeilijk onderwerp met natuurlijk uh, keuzes die uh, ja, ergens een keer gemaakt zijn. Of misschien keuzes die uiteindelijk later door uh, nabestaanden gemaakt worden. Uh, aan de telefoon heb ik uh, Hanneke. Goeienacht. Goeienacht. Je wilt ook reageren op de uitzending? Ja, ik wilde ook reageren. Ik heb uh, vroeger altijd gedacht. Ik laat me begraven. Maar na veel nadenken en na een paar keer een crematie te hebben meegemaakt... ga ik toch kiezen voor cremeren. En daar heb ik uh, een reden voor. Uh, een graf wordt na een aantal jaren... dat kan twintig of dertig jaar zijn, geruimd. Mm -hmm. En dan worden de botten... samen met allemaal andere botten op een hoop gegooid. En wat daar dan mee gebeurt... Dat vind ik een heel akelig idee. Ik vind het in het normale leven ook geen prettig idee... als ik zomaar van het ene moment op het andere... Uh, ja, uh, in een hok gestopt word met een heleboel andere mensen... waar ik helemaal niets mee heb... waar ik niets, uh, ja, niet, niet, misschien niet mee kan praten of wil praten. Misschien ook wel. Maar ik vind het, ik vind het idee dat mijn, dat mijn botten... Uh, gewoon op een hoop gegooid worden vind ik veel akeliger dan verbrand worden. Ja. En wanneer bent u daarachter gekomen, Hanneke? Wanneer was dat moment dat u dacht van... ja, dat, dat gebeurt uiteindelijk na bijvoorbeeld 20, 30 jaar... als dan bepaalde zaken verlopen? Dat is, een, dat is een aantal jaren geleden... dat ik me dat ineens, dat ik daarover ging nadenken. En, uh, en dacht van, nou, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee, want, want van waaruit uh, heeft u altijd in het begin dan gekozen uh, voor, voor begraven? Nou, omdat ik het wel mooi vond om een plek te hebben uh, waar, je, <coughs> uh, waar je herdacht kan worden. Waar je zelf mensen kunt herdenken. Want ik vind nog steeds, ik vind een kerkhof een, eigenlijk een hele mooie plaats. Want als ik op vakantie ga, ga ik altijd, als ik langs een kerkhof kom, vind ik, wel, vind ik het wel heel mooi om daar langs te gaan. Ja, dan gaat u gewoon uh, even, even rondlopen. Ja hoor, dan sta ik erbij stil en... Uh, Vind ik het, wel, meestal is het ook heel rustig daar en zo, maar ik wil zelf niet op zo'n. Nou, eigenlijk vind, associeer ik nu al heel veel jaar begraven met op een hoop gegooid worden. Ja, ja. Ik vind het heel bizar, maar zo, zo, zo ervaar ik het en dat wilde ik gewoon even zeggen. Ja, Want, en, en hoe gaat het nee, dan, hoe gaat het dan met, met cremeren? Want uiteindelijk dan komt, uh, volgens mij kan je er dan voor kiezen, wat volgens mij meestal gebeurt, is dat, je je, dat de as uh, in een urn komt. Ja. En, en hoe lang, uh, dat, dat weet ik dus helemaal niet... hoe lang blijft dan bijvoorbeeld een, een urn staan op een begraafplaats? Oh, nou ja, in, uh, nou dan, dan kun je ervoor kiezen. Om, dat blijft dan, geloof ik, vanwege de administratie... blijft dat een, een, een, een maand of zo uh, in zo'n crematorium, in een urn. Maar die, die kun je ophalen. En uh, ik zou dan gewoon uitgestrooid worden op een mooie plek... die ik zelf... Uh, dat kan de zee zijn, dat kan in een bos zijn. En daar moet je het dan met de familie over hebben. Ja, ja. Maar dan in ieder geval, dan, dan, dan kun je daar zelf voor kiezen. Maar dan word je niet vermengd met, met andere mensen. Ik, zou ook niet, ik wil ook niet met een, ander men, met een vreemd mens in bed liggen. Nee. Nou, maar maar als, ik, als ik er dan uh, nu over nadenk, wat, wat u zegt, van, uh, dat, dat u uh, uitgestrooid wil worden... Dan, dan vind ik dat eigenlijk ook best wel een heel lugubig idee eigenlijk. Nou nee, als je bijvoorbeeld in de zee, tenminste ik vind het geen idee. als je in de, bijvoorbeeld in de zee uh, wordt uitgestrooid, ja. nou dan, uh, dan vermeng je je met, met, met, het, met het water en met, met de rest van de natuur. Ja zo. precies, ja. dus het is, het is voor u dan uh, uh, geen grond, maar wel uh, het water wat vooral uh, uh, ja, aanspreekt? Nee. Het zou ook op, op de grond kunnen zijn, maar dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik meer vermengd ben met de rest van de natuur. En niet direct met botten van iemand anders. Ja, ik, vind, ja, ja. ik vind het bizarre idee. Ik vraag me af of mensen zich dat realiseren. Dat dat, dat, dit, dat het op een gegeven moment gebeurt. Bedoelt u dat op een gegeven moment... Uh, ja, en je wordt vaak op elkaar. Ik heb begrepen dat op een begraafplaats... Uh, mensen ook kisten op elkaar gestapeld worden vanwege ruimte, ja, tenzij mensen veel geld hebben of genoeg geld hebben voor een familiegraf, mm -hmm. dan is het een andere zaak. Dan zou ik het ook alweer anders vinden, dat je... Maar ook als je als je eraan denkt, wat er ook aan uit de oudheid aan mensen die worden opgegraven en mummies. En wat er allemaal mee gebeurt, dan denk ik, wat wordt er dan allemaal met je gehusseld en gedaan? Ja, ja. En dat, dat ja. idee, dat idee heeft u heeft u uh, nou ooit besloten van ik wil liever gewoon gecremeerd worden ooit. Nou, dat wilde ik gewoon even vertellen. Ja, ja. Nee, ik vind het ik vind, ik vind, ik vind een, ja, een, een bijzondere overweging. Maar, en, en heeft u dan ook er inderdaad al, u zei al van nou het liefst in, in de zee. Maar heeft u daar ook echt over nagedacht dan? Heeft u dat vastgelegd van nou, nee, nee, niet vastgelegd, maar ik heb het er wel met mijn uh, dierbaren al over gehad. En die weten dat wel. En ik denk dat als ik op dit moment zou overlijden... Dat het wel de zee zou worden. Ja. Is, is dat moeilijk om dat te overleggen? Met, met dat soort mensen lijkt me best wel heel raar. Als je, als je, als je, ja, natuurlijk, als je nog in het leven bent, dat je dat op een gegeven moment. komt er zo'n moment dat je het daarover gaat hebben. Is dat niet moeilijk? Nee, ik vind het niet moeilijk. Ik ben ook niet bang voor de dood. Ik wil niet dood nog. Nee. Al niet. Maar uh, ja, ik kan, ik, dat heb ik ook al een paar jaar geleden. of jaren geleden al besloten. Dat ik dacht: ja, ik kan wel bang zijn voor de dood. Maar ik kan hoog en laag springen. Maar. Maar we gaan allemaal dood. Ja, ja, ja. ja maar ik bedoel gewoon het moment, dat, dat moet je best wel. Het moet volgens mij voor elkaar bij rapen om met die mensen te gaan zitten en daar eens even over te gaan hebben. Nee, daar ben ik niet speciaal voor gaan zitten. Dat is gewoon in gesprekken uh, van Lieverlee uh, aan de orde gekomen. Ja. En, en, en, en zeg maar, uw liefde voor de natuur, komt dat verder ergens uit voort? Uh, bent u heel vaak in de natuur bijvoorbeeld? of? Nou ja, heel vaak zo, vaak. zo vaak als ik kan. Maar ik, ja, ik vind, ik vind een achtertuin al kan ik al mooi vinden. Toen ik een klein kind was, vond ik het al prachtig om, eh, om, om gewoon tussen het gras eh, beestjes en dingetjes te zien. Maar ik kan het ook goed amuseren in een stad hoor. Ja, ja. Nee, dat is het niet. Maar ik denk dat ik wel gezegd heb wat ik te zeggen had. Dank u wel daarvoor. Ja, oké. Okay. En, en een goede mama. nacht. Ja hoor. Succes. Dag ja. Anneke. Ik ga naar meneer Romein. Goede nacht. Goedenacht. Goeienacht. ik spreek met Romein, net Gorkum. Ik er uh, een invalshoek maken naar de Indostaanse traditie bij overlijden. doordat ja. hebben uh, net gesuggereerd, alsof het om praktische reden, uh, uh, hygiëne uh, in warme landen, dat er daar gecremeerd wordt. Maar er wordt in veel meer landen gecremeerd waar het ook echt helemaal niet warm is hoor. Dat is helemaal niet uit praktische dus het praktische. Het, het heeft niet per se met warmte te maken in een bepaald land. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is, dat is, kijk, een, uh, uit de christelijke oogpunt. ik ben van huis uit protestant opgevoed, gereformeerd, ja, ja. Uh, ik heb dat uh, helemaal van rug toegekeerd, letterlijk en figuurlijk, en uh, ik ben daarna agnost, of uh, anarchist geweest, en mm -hmm. daarna agnost geworden, ik ben met het, uh, met de -devotie, uh, in, uh, in aandacht, in aanraking gekomen, en dat, eh, uh, dat heeft voor mij helemaal, dat heeft mij ook doen besluiten om me absoluut te laten cremeren. Ja, ik ben daar ook niet tegen verzekerd. Ja, en, en, uh, okay, sorry dat ik u even onderbreken, meneer mee. maar kunt u even, even, even kort uitleggen, uh, u, u zit nu, hoe noemde u zelf nu? Wat zei u nu? U heeft zich aangesloten. Ik aangest. ben een agnost. Een agnost, ja. Okay. Ja, eerst anarchist geweest, eerst ja. van huis uit christelijk opgevoed. Nou ja, goed, uh, dat krijg je mee, uh, daar heb je niet voor gekozen. Uh, niet dat ik me, mijn ouderen zo dat kwalijk neem, maar ja, je komt in zo'n nestje terecht. En uh, ja, je hebt er wat mee te doen. En op een gegeven moment bent u daarover gaan nadenken hoe het allemaal... Uh, uh, in, in, ja, me... in, in mijn optiek uh, echt zat. En toen heb ik gezegd, jongens, nee, uh, er klopt helemaal geen, geen meter van, om het zo maar te zeggen. Uh, misschien wat bot uitgedrukt, maar zo ervoer ik het hem dus echt. En daarna kwam ik in aanraking met uh, de Gita, Die had mij aan de deur aangeboden. En wat is dat, uh, een bambanguita? Gita, dat is de Bijbel van de Krishna, zo kan je het noemen. De Gita moet, moet bekend in de woorden klinken. Dat is wat, uh, ja, wat de Bijbel voor de, voor de christen is. Dat is het, het, het, het boek, de, de, de weg, zoals een Krishna devoot uh, zou horen te leven. Ja? Ja. En dat werd, dat werd u opeens aangeboden? Ja. En vanaf dat, vanaf dat ja. moment heeft u zich ook bent u zich gaan ook verdiepen in, in, in Hindoestaanse uh, gebruiken ja. en tradities? Ja, en daar, daar is het heel simpel, en, en volgens mij is het ook zo simpel, wanneer je doodgaat door ongeluk of door ziekte of door ouderdom, ja, uh, één keer gaat men dood, dat, is, dat, is, dat geldt, voor geldt voor alle leven hier alle Baden. Ook voor de planten gaan ook een keer dood, ja. Wij, wij geloven dus ook in reïncarnatie. Eh, daar heb ik nog niemand over gehoord. Ja. Maar wat maakt het uit of je begraven zou worden? De vrouw hiervoor, die ik net mee heb geluisterd, Hanneke. Eh, ik, kan, ik kan haar zorgen wel begrijpen. Mm -hmm. Dat die botten eh, ja. bij ze spreken in, in de vuilniszak eh, wordt gedumpt. En ik denk dat het zo afgevoerd wordt. Ik heb verder ook geen idee hoor, hoe, hoe, hoe dat moet werken. Maar ja, de, als je verbrandt, dan ben je as. Eh, dan, dan, ja dan is het gebeurd. Kijk, je hebt maar één leven. Ja, en wat mijn dierbaren uh, van mij vinden, wat ze met mij moeten... Mijn wens is uh, als as uitgestrooid worden over het riviertje waar ik uh, geboren en getogen ben... en mijn as uit te strooien over dat riviertje. Ja. Is... Dat is. Dat, dat, dat heeft u, dat heeft u uh, met ze besproken? Dat hebben we besloten, ja. ja dat, dat weten mijn kennissen, mijn, mijn dierbaren, die weten dat. En uh, ja, mocht het ooit zo zijn, ik ben gezond. Godzijdank moet ik zeggen. Ja. Maar, maar, maar, maar mag ik mag nog een vraag stellen, meneer Romein. U zegt van uh, kramatie in, in de Hinnostaanse wereld komt dat, komt dat heel veel voor. Uh, allemaal, kom, allemaal. Ja, maar maar zijn, er, zijn er dan ook nog mensen die, die uh, daarbinnen dan toch zeggen van... nou, ik wil toch begraven worden? Nee, niet, dat, niet die ik ken. Nee? nee? nee, nee, nee. Dat nee. gebeurt helemaal niet? of? Nou, er zijn, er zijn boeddhistische uh, uh, uh, groeperingen, uh, uh, ik geloof in, ik het goed zeg, in, in Birma geloof ik. Daar wordt, uh, wordt men uh, bijgezet in een, in een wand en daar, uh, uh, die wordt dus letterlijk uitgehaakt uh, in een rots. En daar schuiven ze de kist in. En dan zie je de voorkant van de kist of de achterkant van de kist, hoe je het noemen maar wil. Worden ze in een, een muur gezet en die worden dus niet verbrand. Maar die worden daar in een kist in de muur gezet en... Ja, dat is hun begraafplaats en dat zijn ja, ook een Hindoestaanse uh, afgeleide van. Ja. Maar uh, uh, pri het principe in India uh, uh, is, is dit geen probleem, begraven of cremeren. Het is allemaal cremeren. Er zijn enige christenen in, uh, in India, maar ik denk niet, niet dat ik het weet, maar ik denk niet dat die mensen uh, begraven worden. Ik denk dat ze ook, daardoor ook hun doden cremeren. Nee dat komt bijna dat een, een andere bij. luisteraar met, de, met dat kan bevestigen of uh, dat op kan reageren. Ja. Nee, maar u komt, u komt inderdaad met een invalshoek uh, waar ik zelf nog helemaal niet uh, bij stilgestaan had. En het is, het is ook iets waar ik heel eigenlijk, weinig tot niets van af weet. Dus ik vind het mm -hmm. interessant dat u belt meneer Romein en daar iets, uh, die iets over vertelt. Oké. Okay. Ik uh, wil u bedanken voor uw belletje. Oké, okay. de uitzending. Dank u wel en een goede nacht Doei. nog. U kunt mij praten over het onderwerp via 0800-1121. Dat is 0800-1121. We praten deze nacht over uh, ja, begraven of, uh, of cremeren. En dat uh, komt voort uit de reportage die eerder gedraaid is... Uh, of afgespeeld is. En in een crematorium daar gaat dus één op de zes crematies gepaard... met een kerkelijke uh, uitvaartplechtigheid. En naar aanleiding van die reportage is dus de vraag aan u... Ja, hoe kijkt u daar tegenaan, tegen begraven of cremeren? Wanneer was nou dat moment bij u waarvan u zei van... ja, ik, ik, ik maak nu deze keuze, ik ga. Uh, Kies of voor begraven of voor cremeren. Of is die keuze nog helemaal niet geweest en moet die bijvoorbeeld nog komen? 0800-1121. see the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 When the Pharaoh's night draw near, the lamb's are waiting. Where the river runs through the skies aligned, from that painting of a ship, we've all been chosen. To the painter's creation and his dream design.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 Burlap to Cashmere in de Nacht op 1 en Alder Country. Ik heb aan de telefoon Herman. Goede Goedenacht. Goedenacht. Je zat te luisteren en je dacht, ik ga bellen naar de studio. Ja. En ja. Met, met welke reden? Nou, ik, ik hoor dat zo, de uh, discussie over uh, begraven of remeren. Ja. Uh, voor mij maakt het eigenlijk niet uit. Alleen, ja, ik wil weer terugkomen in de kringloop van het leven. En, en hoe bedoel je dat? Te terugkomen in de kringloop van het leven? Nou, mijn lichaam is opgebouwd uit een veel uit koolstof, zuurstof, waterstof, zwavel, fosfor. Ja. En uh, ja, uit die materie waar ik ben opgebouwd, kan op dit moment geen giraf zijn opgebouwd. Nee, nee dat, dat, dat, dat begrijp ik. Dus uh, ja, uh, daarom zeg ik, als, als ik dood ben, ja. dan, dan wil ik gewoon hebben dat mijn elementen, maar, ...maar mijn bouwstenen weer terugkomen in de kringloop van het leven... ...op daar weer in de toekomst een ander leven kan worden opgebouwd. En, en, en, en hoe, zie, hoe zie je dat dan voor je? Want het klinkt voor mij echt heel, uh, op dit moment heel onlogisch nog. Nou, heel simpel. Uh, je hebt de wet van behoud van materie hier op aarde. Er kan geen uh, materie verloren gaan. Er kan geen materie bijkomen. Dus de bouwstenen waarop ik ben opgebouwd op dit moment... Daarop kan geen ander leven zijn opgebouwd. Nee. Dus ben ik dood, dan wil ik eigenlijk hebben... dat de, ja, die legosteentjes waar ik uit ben opgebouwd... Ja. dat moet weer terug naar, naar, naar, ja, naar de aarde. Ja, maar dat, dat, dat wil jij heel graag. Maar volgens mij kan dat toch helemaal niet? Ja, tuurlijk wel. Hoe dan? Uh, uh, op mijn part, uh, desnoods door crematie en uitstrooiing... Maar in ieder geval, de, de, dat dus de elementen, koolstof, zuurstof, waterstof, ja, zwavel, ja. fosfor, dat dat weer gewoon terugkomt in de natuur. En van daaruit kan weer een ander leven worden opgebouwd. Ja, precies. En, uh, de, ja, ja, ja. Dus, dus dat zeg maar met het, het, het as, dat komt dan weer op de aarde terecht en dat gaat dan weer, uh, uh, ja, zeg maar, mee in de natuur. Uh, ja, ja. ja. En dat, dat, dat heeft voor jou een, een, een belangrijke betekenis? Dat, zeg maar, dat iets van jou, uh, zeg maar jouw stoffen, dat die weer zeg maar, in de aarde gaan... en daar wordt weer op doorgeleefd eigenlijk? Zeg nou, uh, wat voor mij voor betekenis is... wat je nu ziet, uh, de mens die is ongebreideld aan het voortplanten. We krijgen steeds meer mensen. Mm -hmm. Maar je hebt maar een beperkte hoeveelheid bouwstenen. En van het leven. Bedoel, ja, Wat bedoel je dan met de bouwstenen van het leven? Een beperkt aantal? Want het, het klinkt soms een beetje, heel, een beetje vaag wat je zegt. Maar ik probeer het te volgen, Herman. Nou, het is gewoon puur natuurkundig. Uh, je hebt maar een beperkt aantal lego steentjes ja. waarmee je uh, leven kan opbouwen. Ja. En de hoeveelheid steentjes die voor een mens worden gebruikt... die kunnen op dat moment niet voor ander leven worden gebruikt. Nee. En jij hoopt dus dat... dat zie, of... En dat zie je ook om je heen, want... Overal, diersoorten sterven uit, uh, uh, leefomgevingen gaan kapot. En dat komt gewoon omdat wij mensen gewoon veel te veel zijn. Ja. En, en, en, en jij, jij hoopt dus, wat je dus eigenlijk nu probeert te zeggen, is dat als jij er niet meer bent, je as wordt uitgestrooid. En met dat as dat gaat op de aarde en dan vervolgens... Dan Zou het... wordt dat vervolgens weer... Uh, omgebouwd tot een nieuw. Om mijn part uh, een giraf of een olifant. Of om mijn part een worm. Ja. Maar het... in ieder geval weer een nieuw leven. Ja, het, het, het, klinkt, het klinkt een beetje als een. Uh, um, ja, hoe zou ik dat zeggen? Het, het klinkt een beetje. Het klinkt een beetje, uh, um, klinkt een beetje als een... Wat zeg je? Het klinkt een beetje boeddhistisch misschien. Ja, maar het, het, klinkt, het, het klinkt ook een beetje als een script voor een, voor een, hele, voor een hele bijzondere film. Dat er opeens uit jouw voort een, een giraf zou kunnen komen. Nou, misschien is dat ook wel zo, ja. <laughs> dat, uh, nee, maar... Maar, maar, hoe, maar hoe kom je erbij? Hoe ben je, hoe ben je ooit op deze gedachte gekomen, Herman? Wanneer dacht je van, uh, je hebt al eens over nagedacht, je, je weet veel over natuurkunde. Je werd een keer wakker s'ochtends en toen dacht je, weet je wat, het zit zo... en ik wil graag dat mijn, mijn overblijfselen, dat daar iets mee gebeurt. Nou... Het, het komt ook inderdaad voort uit de wet van behoud van materie. Ja, en da, da, da, dat heb... ik kan geen materiaal verloren gaan. Ik nee. kan geen materiaal bijkomen. Nee. Dus, ja, de hoeveelheid materiaal waaruit ik ben opgebouwd... Ja, ja. Daaruit kan op dit moment niemand anders zijn opgebouwd. Nee. Dus als ik er dadelijk niet meer ben... En ik hoop dat het al een tijdje duurt hoor. Ik ja, ben ja. nou 51. Ik hoop dat het nog even duurt. Mm -hmm, mm -hmm. Maar mocht ik er over 30 jaar niet meer zijn... Dan hoop jij dat, dat er wat mee is. gebeurt. Met jou... Uh, In ieder geval ja. mijn bouwstenen teruggaan. Om daar een ander leven. Een ander... Ja. En, dan, iets en dan nog, deze nog even... Wereld kan opbouwen. Ja, en dan nog even een antwoord op mijn vraag, hey, Mon, Wanneer was dan dat moment bij jou dat je dacht van, weet je, de wet op behoud van... Uh, hoe noemde je dat ook alweer? Materie. Materie, wanneer, wanneer bedacht je dat? Uh, dat is eigenlijk... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat is 1976 geweest. Dankzij een natuurkundeleraar... die gewoon echt zo enthousiast was over dat vak. Dat hij mij gewoon heeft meegesleurd mee met het vak natuurkunde. En daarmee ook... Uh, ja, ja... Eigenlijk die gedachte heeft laten gaan. Ja. En jij bent er toen echt helemaal over na gaan denken thuis? Ja. ja. Zo. Dus die stof die heeft wel echt wel impact gehad op je? Ja. En uh, ja, hoe moet ik zeggen dat... Ja, die gedachte is eigenlijk zo van ja, ben ik er niet meer? Dan moet gewoon mijn, mijn, mijn bouwstenen moeten terug in de natuur. Maar zolang ik er nog ben, moet ik ook wat betekenen voor de mensheid. Ja. En wat is dat voor jou, dat betekenen voor de mensheid? Nou, ik probeer uh, me mensen gewoon, uh, ja, toch uh, uit te brengen van, uh, jongens, zorg ervoor dat, uh, zolang wij hier op deze wereld zijn, dat, dat, dat, dat, dat je gewoon gelukkig bent, dat iedereen gelukkig is, mm -hmm. uh, probeer anderen geen schade te doen. En dat bedoel ik niet financieel, want uh, daar hou ik me echt niet mee bezig. Maar gewoon probeer een ander geen schade te doen. Maar uh, zo gauw je de, zo Daarna, als je er niet meer bent. probeer dan in ieder geval ervoor te zorgen dat de, ja, hetgene waaruit jij bent opgebouwd. Dat dat weer terugkomt in de natuur, want daar kan nieuw leven uit worden uh, voortgemaakt. Ja. Maar als ik het zou ook vooral horen, is het bij jou ook vooral om, uh, om hoe jij leeft. Jij, pro jij probeert voor zo, zo goed en kwaad als het kan je een goed mens te zijn. En jij ja. hoopt eigenlijk ja. dat, en dat. Dat mislukt me heel vaak hoor. Mm -hmm. Ja, iedereen. Daar heeft, heeft iedereen wel last van. Maar, dus jij hoopt eigenlijk dat dus met jouw uh, goede gedachten en, en, uh, en wil, dat dat eigenlijk weer terugkomt op de aarde en dat daar weer uh, nieuwe dingen uit ontstaan. Ja, ja. Ja. En dan hoop je dat er dus nog meer eigenlijk hermannen komen met die gedachten en die, die, uh, die, die levenswijsheid? Nou, ik ga er gewoon vanuit. Uh, als er één persoon is op deze wereld die er zo over denkt. dan zijn er minimaal één miljoen uh, mensen die er zo over denken. Ja. ja dus je, je, je, je wilde mij zeggen dat je het eigenlijk wil doorgeven, dit, dit, dit idee. Ja. Ja. ja. En het, uh, ja, het belangrijkste drijfveer hiervoor is ooit een boek geweest dat ik gelezen heb. Ja, dat is, dat is het boek van school? Nee, dat is het boek Buitenaardse Beschaving van Stefan Naarden. Oké. Okay. En daar wordt een maatschappij in beschreven die dus echt helemaal ook volgens dat principe leeft. Mm -hmm. ja. En dat, uh, dat beschrijft eigenlijk een uh, uh, maatschappij wat uh, helemaal sociaal stabiel is. Waar de mensen gewoon helemaal, zelf helemaal vrij zijn. Alleen materialistisch zijn ze heel erg gelijkvormig. Hm. Okay. Want dat is eigenlijk het grote probleem in deze ja. wereld. Dus het is eigenlijk een soort een droomwereld. we kijken alleen maar naar materieel. Ja. Ja. Dus, dus, dus het is eigenlijk een droomwereld, een soort van paradijs. Het is een utopische wereld, Ja. ja. Ik wil je bedanken voor dit inkijkje, Herman. Ja. Ik vond het bijzonder om met je gesproken te hebben. Is goed. En ik wens je goede nacht. Ja, hetzelfde. En Zo. succes met het programma. Dankjewel. Volgend uur praten we, praten we door over dit, uh, dit onderwerp. Begraven of uh, cremeren? Heeft u daar uh, ooit over nagedacht? Of zijn de, de nabestaanden die daarover uh, over nadenken dat u dat aan hen overlaat? U kunt erover meepraten via 0800-1121. Bent u niet in de gelegenheid te bellen... dan kunt u ook in 140 tekens een tweet sturen naar atdenachtop1... of u kunt mailen naar nacht.eo.nl.